Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ziet er niet naar uit dat in Brussel vanochtend weer bussen, trams en metro's gaan rijden. Het openbaar vervoerbedrijf riep de chauffeurs gisteravond op weer aan het werk te gaan, nu er afspraken zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen. De vakbonden zijn het eens met het akkoord, maar volgens Belgische media zijn hun leden nog niet overtuigd. Vanochtend de bonden met hun achterban. Het OV-bedrijf en de Belgische en Brusselse regering spraken onder meer af... dat er 400 politiemensen bijkomen in het Brusselse openbaar vervoer. En veiligheidsagenten krijgen meer bevoegdheden. De chauffeurs van bussen, trams en metros staken sinds zaterdagochtend... toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. In Wessem bij Roermond zijn een vader en zijn zoon gisteravond zwaar gewond geraakt... toen een gasfles ontplofte op een plezierjacht... De moeder raakte lichtgewond. Waardoor de gasfles explodeerde is onbekend. De boot lag in de jachthaven van Wessem. De ontploffing veroorzaakte geen brand op het jacht... maar leidde wel tot een grote ravage. Boten in de buurt hebben volgens de brandweer geen schade opgelopen. Het modehuis Dior krijgt een Belg als creatief directeur. Modeontwerper Raf Simons volgt de Brit John Galliano op... die vorig jaar na racistische en antisemitische tirade moest opstappen... De Belg van 1944 moet Dior gaan inspireren en de 21e eeuw induwen... schrijft het modehuis in een verklaring. Eerder ontwierp Simons voor het modelabel Jill Sander. Hij maakt zijn debuut voor Dior tijdens de haute couture shows in Parijs in juli. Vorig jaar werd zijn voorganger Galliano in een bar gefilmd toen hij Joden beledigde. Het weer regenachtig en onstuimig. Langs de kust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het is een graad of acht. In de ochtend trekt de regen naar het westen en vanmiddag is er dan vooral in het westen kans op wat opklaringen. En er wordt ongeveer 13 graden. Dit was het nws -journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen, dinsdagochtend 10 april. En uh, ik hang net weer een telefoontje op van uh, iemand die belde die graag ook een plaat uh, zou willen horen. En misschien kunt u daar ook uh, bij zitten als u nu belt 0800 1121. En misschien zometeen u en jouw plaat op Radio 1. Een plaat om de dag mee af te sluiten of uh, de dag mee te starten. Als je bijvoorbeeld net uh, wakker wordt en gaat beginnen aan een uh, dagdienst. Maar deze muziek van Jimmy Cliff, 1984, Sunshine in the Music. Chanini Music van uh, Jimmy Cliff uit 1984. Aan de telefoon heb ik uh, Harry. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. In de uh, bed uh, ligt, ligt u op dit moment nog heerlijk te luisteren naar de radio? En zo klopt, dat klopt meneer. Ja. U bent uh, net, net wakker geworden of? Uh... Nee, ik was al een tijdje wakker. Ja. En welke plaat wilt u uh, graag horen op dit moment? Skin-to-skin skin van Harry Belafonte. En, en wat is de reden dat u deze plaat aanvraagt? Nou, deze plaat. Uh... Uh, dit liedje is uh, gespeeld op de crematie van mijn man. En wanneer is uh, uw man overleden? 8 december 2011. Ja. Dus dat is nog heel recent, heel vers. Ja. ja. En, en de, deze plaat heeft u speciaal ook uitgekozen toen? Of heeft, dat, heeft u dat niet gedaan? Nou, de hele zijn? crematie hebben we samen nog uitgezocht. Hoe die crematie zou verleven, zou moeten gaan, dat hebben we samen nog uitgezocht. Ja. En deze plaat, dat werd toen al bepaald, die moet gedraaid worden? Ja, we uh, hadden altijd het gevoel dat wij heel dicht bij de mensen uh, wilden staan. En skin to skin is wel het allerdichtste bij, hè? Ja, zeker. We gaan er naar luisteren. Hartelijk dank voor het aanvragen. Dank u wel, meneer. En uh, nog een hele fijne nacht en met uw programma. Dank u wel. Mijn dank. She does not lazy dance Her hands on me She does not talk, no pretty talk She pleasures silently But with her, I am summer I warm easy to her heat She filled me full, she filled me full She made me complete skin to skin, skin to skin. Mooi nummer Skin to Skin, Harry Belafonte en Jennifer Warns... aangevraagd door Harry hierin Dit is de Nacht. We gaan zo meteen luisteren naar uh, muziek van City to City. Maar nu eerst een uh, Nederlandse groep. Het duo Agda en de Munux hebben een nieuwe album opgenomen... in de Sun Studios in Memphis. Dit is Jij Hoort Bij Mij. Ik was er weer niet op bedacht. Ik eerst je lachen. Ik keek om weerloos bij jouw stem. Zo prachtig als je liep naast hem en ik deed dat wat ik goed kan Ik keek je na en zweeg ervan Verlegen man, verlegen man En ik hoop echt het best voor jullie allebei Maar je hoort bij mij Ik verloor me in de stad Bijna elk café gehad, net toen ik dacht, het gaat wel weer. Een vol terras en jullie weer een mooie show. Eerst ging staan, een ring en door de knieën gaan. En ik die me weer omdraaide en zweeg, verlegen leeg. En ik hoop echt het best voor jullie allebei. Maar je hoort bij mij. En ik hoop echt het best voor jullie allebei. Maar je hoort bij mij. Oh, en ik weet al geen kwaad. Zolang jouw liefde voor mij nog komt, ben ik nooit te laat. Twee eerder moeten doen. Misschien alleen in de brugklas toen zo jong ik was, ik durfde niet En net als nu, daarom dit lied En hoe dan ook, er komt een dag dat ik het voor je zingen mag En als jij dan zegt, hé hey, brugklas, dat was jij Zeg ik, jij hoort bij mij En als jij dan zegt, hé hey, de brugklas, dat was jij Zeg ik gewoon, jij hoort bij mij Jij hoort bij mij. Whatever seems to be your destination, take life away. Is de Nacht met Herbert Godé to was ...voor de City to City met The Road ahead Head. En dit was Damien Jurado met Museum of Flight. En de albumtitel waar dit op staat is Maracopa. En dat gaat over een levendige droom van de zanger. Hij heeft het opgeschreven. Want toen Damien wakker werd schreef hij dus deze naam van het stadje. Het stadje heette dus Maracopa. Dat zijn woestijnachtig en landelijk tegelijk was gelegen. Er wonen iets meer dan, minder dan duizend mensen... En het verhaal is dat er dus een beroemde muzikant uit het stadje besluit alles achter zich te laten en op zoek te gaan naar de bedoeling van de ware liefde. En op zijn reis komt hij in het fictieve stadje Maracopa aan, praat met de inwoners en ja, door die gesprekken verandert hem, hem dat. En hij ontdekt op dat moment de ware betekenis van de liefde als hij stervende is. Maar helaas kan hij dat later niet meer doorvertellen. De droom dus van uh, Demiurado. Maracopa is zijn albumtitel en alle liedjes daaromheen zijn er ook. Uh, ja, er komt woord uit die droom die hij dus had. Zometeen focus op de wereld. Ik praat al met twee hulpverleners. Ik heb het genoeg om te praten straks met Gert de Goeien in Indonesië. En ik ga ook praten met Pieter Punt. En hij heeft contacten met, met mensen in Bolivia. En heeft hij zelf ook twintig jaar gewoond. Fuck Angela Moira in Dit is de Nacht met uh, Timit. En dan gaan we naar Focus op de Wereld. Daar hebben we onze hele mooie tune Focus voor. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En ik praat vanmorgen met uh, Pieter Punt in uh, Nederland. Heeft contacten met Bolivia. En ik heb ook uh, het genoegen om met uh, Gert de Goeie te spreken in Indonesië. Daar begin ik mee. Goedemorgen Gert. Ja, goedemorgen Herbert. Jij bent predikant voor bijzondere werkzaamheden en werkt ook als docent aan een theologisch instituut in Rantapau in Sulawesi. Ja, dat klopt. In Rantapau op. Uh... Ja, Indonesi Indonesië heeft heel veel eilanden. Ik geloof iets van uh, 1600 of 16.000, dacht ik. Maar goed, een van de grotere eilanden is uh, Sulawesi. En Rantapau ligt in het noordelijk deel van Zuid-Sulawesi. En daar, uh, daar wonen wij nu uh, twee jaar. Uh, en ik werd, uh, inderdaad, ben daar verbonden aan de Toratja-kerk. Mm -hmm. Trouwens, heel bijzonder. Uh, want uh, de, ik ben uitge wij zijn, uh, mijn vrouw en uh, onze vier kinderen en ik zijn uitgezonden door de Geformeerde Zendingsbond. Uh, ja, ruim twee jaar geleden naar Toratja. En uh, volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste zendeling. Die door de GZB werd uitgezonden. De GZB bestaat iets... Ja, 110 jaar nu. Maar mm -hmm. goed, uh, dus dat, dat is een feestje uh, waard. Bijna 100 jaar geleden werd de eerste zendeling uitgezonden. Antoni van der Loosrecht. En die werd uitgezonden naar uh, Toratjaland. Yeah. Dus hier, uh, ja. Het, um, volgend jaar wordt het ook gevierd hier. Uh, uh, de kern is nu bezig met allerlei voorbereidingen. Dat uh, 100 jaar geleden het. Land binnenkomt. Dus wat dat betreft zitten hier ook wel heel idealen. Dat we nu net 2 jaar geleden uitgezonden zijn. En we hopen hier 6 jaar te blijven. Dat we dan ook. Dat eeuwfeest hier volgend jaar ja, ja. mee kunnen maken. Precies, een bijzonder dat moment. Een bijzonder plek, hè? Ja. ja. Ja, dat geloof ik. Je hebt, we hebben te maken met 7 uur tijdsverschil. Het is bij jou nu ongeveer half 12 in de ochtend. Jij gaat zo meteen lekker aan de, de lunch beginnen. Ik vraag me af, in wat voor ritme leef jij in Indonesië? Eh... Um... Kun je iets, iets nader uitleggen hoe je dat bedoelt? Nou, in het, in het, in het ritme zeg maar, van, van, van Indonesië, wat, wat is daar een beetje gebruikelijk? Is het, sta je daar om zes uur op of is het daar gewoon... Oh uh... ja, op die manier, ja. ja. Uh, dat klopt, de dag begint hier uh, ja, duidelijk vroeger dan in Nederland. Uh. Wij zelfs niet, maar uh, heel veel mensen staan om vier uur, vijf uur al op. Uh, ik begrijp, uh, vooral zijn dat de voor die uh, het eten gaan voorbereiden... De Indonesiërs, ook hier de toratja's, de Indonesiërs eten drie keer warm op het dag. Drie keer nasi met poenten, vlees, kip of uh, karmaal of uh, varken, varkensvlees. Uh, nou, dat vraagt toch wel een voorbereiding om uh, nou ja, de, de rijst schoon te maken, de groenten schoon te maken, het vlees te braden. Dus heel veel mensen beginnen om vier uur, uh, of uh, ja, vier uur, half vijf staan ze op. Dan wordt er rond, uh, ja, ik denk vijf uur, half zes uh, gegeten. Uh, dan om zes uur wordt het licht. En dan. Toch al, dat merken wij hier, dan worden wij ook vaak wakker om zes uur, dan moeten wij er ook uit. Dan is hier al een, wij worden aan een vrij drukke straat, maar dan is hier ook al heel veel verkeer. Scholen beginnen om zeven uur, nou, de twee oudsten zitten op school, dus die moeten we rond kwart voor zeven brengen ik ze naar school. Mm -hmm. Dus wat dat betreft begint het leven wel iets vroeger dan in Nederland. In Nederland beginnen de scholen denk ik rond ja, half negen, half negen ja. voortgezet op de wijze, rond de acht uur. Dus dat, dat scheelt toch al gauw, gauw een uur. Daarentegen s'avonds is hier, om zes uur is het uh, donker, heel door... ...wisselingen van uh, lente, herfst, uh, zomer en zo. Dat, ook uh, zomers is het lange licht. Hier is het zes uur ochtends licht, zes uur s avonds donker. Regent ook heel veel, uh, vaak smiddags beginnen te regenen, twee uur, drie uur. Nou, dat het ook dat s'avonds laat, regent het door. Betekent ook dat hier s'avonds weinig activiteiten zijn. Uh, toen ik nog in Nederland als predikant werkte, nou, bijna iedere avond was er wel iets. Vergadering, catechisatie, bijbelkring. Nou, dat, dat, dat kennen we hier niet. Uh, s'avonds is bijna iedereen uh, thuis. Komt ook bij dat, uh, wij hebben hier Rantepau, hebben we wel elektriciteit, tenzij het uitvalt. Mm -hmm. Maar op heel veel plekken rond Rantepauw, zeg maar de, de kampongs, de platteland... Er is geen elektriciteit, dus daar kunnen mensen s'avonds ook niet zoveel, uh, niet zoveel beginnen, ja. dan zijn ze thuis. Zijn er nog dingen die jou, die jou tegenvallen aan het ritme, waar je aan, waar je aan het moet wennen? Nee, dat, dat went toch heel snel. Uh, mensen over ons, uh, heel veel mensen die... Ik kan me voorstellen, als je vier uur opstaat, dan ben je rond uh, één uur s middags of na de... Uh, gaan heel veel mensen rusten, tussen één en drie. Nou, dat, dat, dat doen wij eigenlijk uh, dat doen wij niet. Dat, vanuit Nederland zijn we niet gewend, ik moet zeggen, ik kan het ook niet... Uh, en daar verbazen mensen zich wel over dat wij de hele dag door ja. <st2018> in de, in de, in de moed zijn. Ja, van gaan doorgaan. Dus vroeg tot s'avonds laat. Nou, dat is, ja, dat is het enige. S'avonds rond negen uur, dan zijn we wel, euh, Elisabeth en X, dan zijn we ook wel echt euh, gewoon moe, hoor. Ik door ja. ook door vier kleine kinderen vraagt ook ja. veel. Uh, maar vlaar. is het dan zo, tussen middags, ik moet me dat dan een soort voorstellen als een em, siesta, denk ik. Is er, zijn er dan ook gewoon winkels gesloten en kun je dan ook mensen niet bereiken om dat te slapen? Uh, sommigen wel ja. Ik, ik let er wel op als ik mensen moet bellen. Dat ik, ik kijk altijd wel even op mijn horloge. Ik denk, hé, hey, het is uh, half drie. Ik wacht nog maar even met mensen bellen, want uh, ze liggen waarschijnlijk nog uh, te rusten. Uh. Ja, ja. Dat, dat klopt. En s'avonds bellen. Uh, nou ja, dat moet, moet je misschien in Nederland ook niet doen, maar... ...s'avonds na negen uur bel ik ook niet meer zo gauw mensen op. Uh. Maar dat is misschien ook wel eigen Nederland, hoor. Hm. Dan denk ik ook van, ja, hey, mensen gaan toch op tijd naar bed. Uh, omdat ze, nou, sommigen staan weer om vier uur, vijf uur op. Daar, daar let ik wel even op. Nou, winkels. De meeste winkels zijn wel open, zijn een paar winkels zitten dicht. Het postkantoor is ook gewoon open, de bank ook open. Maar ik merk wel, het is echt beduidend rustiger op straat... tussen 1 en 3 uur. Uh. Ja, dat kun je ja. echt merken. En ja. je, je vertelde al, de, de mensen in Indonesië... Die, die eten vaak drie keer per dag warm. Doe je daar zelf ook aan mee, dat je smiddels ook warm eet... s'avonds, s ochtends? Uh, als ik uh, hier thuis... Uh, eten we soms e uh, altijd één keer warm... soms twee keer, hangt er een beetje vanaf... Uh, of er veel over is van de middag, dan eten we s'avonds weer warm. S'ochtends uh, zijn we toch gewoon... Uh, Elisabeth bakt zelf haar brood, hè, want het brood wat hier in de supermarkt is, is nou, eigenlijk meer zoet en ook mm -hmm. uh, niet echt uh, heel voedzaam. Is, uh, dus we bakken zelf ons brood. We hebben een broodbakmachine meegenomen uit Nederland, maar dat gaat prima. Dus we, de s ochtends eten we, Elisabeth en ik eten havenmout, maar de kinderen eten een boterham. Smiddags middags eten we warm en s'avonds, al naar gelang warm of, uh, of, of een boterham. Wel grappig, we hebben hier vrij vaak, of dat studenten nog wel eens uh, uh, binnenwippen. En uh, oké, okay, middags is geen enkel probleem om mee te eten. Mm -hmm. Als ze s'avonds mee eten, is het toch, ja, toch even wat raar. Van, zijn ze niet zo gewend om brood te eten? Nee, Boterham is hier ook echt, niet echt eten. Boterham is een snack, een tussendoortje is Nasi, maar goed, ze eten met ons mee s'avonds de boterham Maar dan hoor ik wel vaak, als ze nog thuis zijn, dat ze toch nog weer zelf even of Nasi gaan maken of uh, toch nog weer een keer echt warm eten. Ja ja. ja, ja. Gert, in Indonesië, je bent predikant en docent. Je hebt eigenlijk twee functies. Um, als nou, het, is, nee, het is eigenlijk, uh, het is één functie. Ik, uh, ik ben predikant verbonden als, uh, hoe moet dat? Ja, predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Toraja kerk. En vanuit die functie uh, geef ik, uh, of uh, hoe moet ik zeggen, de Toraja kerk, een, uh, instituut voor studenten die hun theologische opleiding hebben afgerond aan een van de theologische hogescholen. Willen ze predikant worden in de Toraja kerk, dan gaan ze twee jaar stage lopen in de gemeente als een soort kandidaat of proponent, zo heet het nu ook in Nederland. Ja. In die twee jaar komen ze drie keer naar ons instituut waar ik aan verbonden ben. Uh, voor de, de, zeg maar de praktische, vorm, uh, uh, praktische vorming van het predikantschap. Ze moeten verslagen leveren over het gesprek, over kapitalisatie. Ja. Maar dan ben je toch ook, ook een soort van docent, Gert, of niet? Wat, wat zei je? Dan ben je toch ook een soort van docent? Ja, het is ook een soort uh, ja, begeleider, docenten. dat klopt. Uh, ja, ja, ja. Maar het is niet zo, ik ben hier predikant, maar ik heb niet echt hier een gemeente. Mijn taak is uh, om, nou ja, ik ben actief op, dat, uh, op het instituut, uh, ja... Ja. En sinds kort geef ik ook les op een van de theologische hogescholen. Daar had ze iemand nodig. Een paar uur geef ik daar ook uh, college. Dus, dus zeg maar, dat is meer de theoretische vorming. En het instituut waar mijn grootste taak ligt, dat is meer echt voor de praktische vorming. Van hoe werk je nou als predikant? Ook spirituele vorming. Ja. En wat, wat spreek je nou het meest aan? Het predikantschap of het toch meer het docent, uh, docent zijn, als je zou moeten kiezen? Uh, ik, heb, nou, ik heb ontzettend genoten in Nederland van het predikantschap. Uh, ik was daar, denk ik, uh, tien jaar. En... Het... Uh, nu wel heel mooi om, gewoon met, hoe moet ik zeggen, wat ik in Nederland heb geleerd, mijn ervaring om dat hier weer te kunnen gebruiken, al is de context hier anders. Maar ik heb wel heel veel dingen, ja, goed rond hoe moet je preken, liturgie opbouwen, pastoraal gesprek voeren. Goed, dat, dat, dat, dat is in ja, de dat, dat, dat, dat gebonden. Om uh, dat ook hier weer over te dragen. Uh, mm -hmm. Maar ik denk wel, we bij Leven en Welzijn, als we over een aantal jaren weer teruggaan. ja, dat vind ik toch wel weer heel mooi om uh, in de gemeente te werken. Ik mis, of zo zeggen, de mensen wel. Uh, Pasraat deed ik ontzettend graag ook. Gewoon dat de, de, de contacten. Beetje, maar ik vind ja. dit ook wel weer heel voorrecht om hier nu... een aantal jaren in een andere cultuur ook uh, nou ja, een steentje te mogen bijdragen aan de, aan de Toratja-kerk. Ja, dus ik kom... Uh, ik ik... Gewoon, met mensen werken, dat is hier ook met studenten en, en helpen en meedenken met hun. En nou ja... De, dat vind ik toch wel heel mooi, ja. Ja. ja. Ik kom zo bij je terug, Gert de Goeie, in Indonesië. Ik ga nu eerst naar Pieter Punt in uh, Nederland, maar je hebt heel veel contacten uh, mee, met uh, het land Bolivia. Goedemorgen, Pieter. Ja, goedemorgen. Heller. Je hebt 20 jaar in Bolivia zendingswerk gedaan en ook uh, een kinderhuis en een discipelschapstraining gesticht. Klopt. En je bent ja. nu al sinds, uh, even kijken, 2006 in Nederland, dan vraag ik me toch af, mis je het land Bolivia ondertussen? Ja. En wat mis je eraan? Nou, ja, dat is eigenlijk ook uh, wat we net een beetje horen, het, het ritme, het leven daar. daar we hebben daar twintig uh, jaar uh, gewoond en uh, gewerkt. En daar is het ook een uh, subtropisch klimaat. Dus daar heb je ook een beetje toch tussen die middag, zeg maar, dat het allemaal de, uh, de, de, de, ja, de maatschappij wat stilvalt. Uh, te, toch een, een vorm van siesta, hoewel wij dat zelf daar ook niet deden. En, en wat, ik, wat wij zelf vaak zeggen, je hebt daar eigenlijk twee dagdelen en geen drie dagdelen, zoals hier een ochtend, een middag en een avond. Om, ...omdat dat, ja, euh, dan, dat is bijna te vermoeiend. Dat, uh, dat haal je net niet. En vandaar dat het ook best begrijpelijk is dat er zo'n zo break, zo'n siesta in zit. Ja, ik vind het toch ja. wel ook wel grappig dan hij door... ...omdat uh, Gert daar dus ook mee te maken heeft ja. met een siesta... ...en jij hebt het ook gehad in Bolivia... ...en dat je daar dan, dan toch als Hollander denkt van, nou weet je, ik vind dat niks, ik ga gewoon lekker door... Ja, je, je, ah, je bent het niet gewend. Eh, dat, dat is één natuurlijk. En ook, je, ja, je houdt toch een beetje je eigen eh, bepaalde dingen gewoon ook om praktische redenen. En, en aan de andere kant, ik heb heel veel gereisd, zeker in het begin van die periode. Eh, dan heb je dat niet voor het kiezen, want dan, dan sluit je je helemaal aan. Dan ben je ook nooit thuis, zeg maar. Dan ben je bij anderen... En dan, dan pas je je gewoon aan aan het ritme en aan de gewoontes en aan het eten en zoals het daar loopt. Ja, ja. Dus dan, dan, dan, dan, dan gaat het vanzelf mee. Nu is ja. Bolivia ook een land met een aantal uh, grote natuurparken. Kan, kan, kan je er wat over vertellen wat dat voor soort parken zijn? Ben je er wel eens geweest? Ja, het is een, een land wat een gigantische variëteit heeft uh, van, van klimaten, maar ook van natuur. Dus aan de ene kant heb je de, de, de anders rug, uh, gebergte wat, wat van noord naar zuid zeg maar, door dat hele land loopt. En daar is sprake van gewoon een hoogvlakte. Daar wonen de mensen op 4000 meter hoogte. La Paz, de hoofdstad ligt daar ook, dus als je daar aankomt dan heb je gewoon uh, zuurstofgebrek letterlijk, hè? dus dat dan uh, nou daar groeit ook bijna niks uh, ja, bepaalde producten nog, maar uh, dat is niet mooi groen, dat is een beetje een kaal landschap En, en... Naarmate je uh, verder naar de valleien en, en lager gaat, ja, zie je gewoon met het uur zeg maar dat je naar beneden kronkelt over de wegen. Zie je het, de, de natuur om je heen veranderen. Als wij in La Paz vertrekken met de auto, dan ben je twee, drie uur daarna rijden tussen de uh, bananenbomen. En dat geeft aan, nou ja, en waar de sinaasappeltjes groeien. Ja, ja. En, en ja, dat is gewoon een andere wereld. Ja, precies. Dus. En, en zijn dat dan ook gewoon uh, zijn dat dan hele grote parken... waar je gewoon doorheen rijdt, uh, waar je ook niet voor hoeft te betalen? Of, of is het gewoon echt wel een beetje gestructureerd, hekjes eromheen... en uh, je bent een echte toerist? Of, of moet ik dat anders zien? Dat, ik, dat begrijp ik niet helemaal. Uh, plaatsjes waar je... Nou, het zijn hele grote parken, vertel je zojuist. En nee, moet je nee, daar die... ook voor echt voor betalen? Of is het nee, gewoon... Nee, nee hoor. Die parken, dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn maar op een paar... ...plekken. En, en daar, in parken mag je gewoon niet zoveel. <laughs> dan mag je dus niet zomaar je vestigen eh, bouwen en wat dan ook. Maar verder, de wegen door die parken... ...die zijn gewoon in principe ook gewoon eh, vrij toegankelijk... ...en, en voor of, uh, transport wat daar langs komt. Het zij toerisme, het zij uh, vrachtwagens of wat dan ook. Ja. ja. ja. Uh, terugkijken tot de periode dat je in uh, Bolivia hebt, uh, hebt gewerkt. Uh, ben je ook bezig met een boek? Dat boek is, als het bij mij weten, is dat af al? is Dat, dat klaar? is af. Dat ligt hier uh, bij mij op tafel. Maar dat komt over anderhalve week. Uh, op de 21ste zaterdag hebben wij ons jubileum. Een Bolivia jubileumdag. En dat is eigenlijk een drievoudig jubileum. Dat is... Uh, 15 jaar de jongere trainingsschool die we hebben opgericht in, uh, in Caranavi Bolivia. 20 jaar een, een kinderthuis voor, voor weeskinderen en kinderen zonder ouderlijke zorg. En 25 jaar geleden dat wij als familie daar naartoe vertrokken met onze tienerkinderen. En uh, uh, nou, dat, dat is inderdaad het laatste jaar, anderhalf jaar een boek over geschreven, over hoe dat allemaal nou tot stand gekomen is en uh, de, eigenlijk met de bedoeling ook om dit boek dadelijk aan de kinderen van het kindertehuis, dat zijn er inmiddels meer dan honderd die daar, uh, ja, uh, ook een aantal zijn er alweer uit, die de, hun, als het ware hun familieboek te geven, van hoe is het nou gekomen dat dat kindertehuis, Casa Desperanza, de Huis van Hoop... Er is. Ja. En uh, nou dat boek dat ligt nu in de Nederlandse taal klaar. Dat moet nog omgezet worden, de tweede slag naar de Spaanse taal, dat, uh, dat moet nog gebeuren. Maar uh, voor onze uh, ja, supporters en mensen die daarbij betrokken zijn, uh, die geven we dat boek gewoon als dank, als blijk van dank en waardering voor hun vaak jarenlange trouw en ondersteuning ook ja. van, uh, van dit werk. Ja, en ga je dat boek zelf vertalen of laat je dat doen door iemand? Uh, nee, dat, dat, ik, ik zal daarbij hulpzaam uh, bij zijn. En als ik het vertaal, dan doe ik het heel snel en heel grof. Dus dat, dat betekent geen mooi Spaans zodat iemand die uh, wel een, een, een, een, een nationaal iemand daar, daar goed Spaans van kan maken. Ja. Maar dat is ja. nog niet. Uh, op dit moment uh, zoek ik daar nog uh, ja. iemand die daar uh, toch uh, geschikt voor is. Ja, volgens mij heb je het wel eens eerder verteld en ik heb die vraag ook al eens een keer gesteld al. Want je was natuurlijk bent al langer bezig met dat boek. Ja, maar wat, dit is, loopt wa langer. wat is nou voor jou uh, zeg maar echt een heel belangrijk hoofdstuk in het boek? Waarvan je zegt van ja, daar draaide het om. Dit was de kern waarom ik daar was 20 jaar in Bolivia. Ja, nou wat ik als ik daar op terugkijk, en dat is ook het, ja, aan de ene kant het makkelijkere om terug te kunnen kijken, dan zie je eigenlijk Gods trouw. En eh, wij eigenlijk aan eigenlijk toch ook over verbaasd dat, dat God roept mensen. Eh, en, en, en als je dan gaat, dat dan, eh, en, en God heeft op een gegeven moment inderdaad heel duidelijk aangewezen dat wij een kinderthuis en een trainingsschool zouden moeten beginnen. En, en dan, als je dan terugkijkt, dan verwonder je dat het uiteindelijk er allemaal staat. En, en dat er gigantisch veel mensen bij betrokken zijn... die er, dus hulp, dat kun je niet alleen, die ja. erbij zijn gekomen... maar dat ook, ook de financiën, de mensen en de middelen... dat alles gewoon, ja, als het ware, gewoon op zo'n plekje valt. Ja. Ja. En dat kun je zelf niet, niet, niet, niet opwekken. Eh, als je daar bent, kun je heel moeilijk Nederland beïnvloeden. Maar dan zie je gewoon dat Nederland gewoon, ja, ja, gemeenten, mensen... ...waar uh, ook andere landen gewoon en ook daar uh, mensen, ja, da daarbij komen. En dat is gewoon eigenlijk iets wat, wat, uh, wat je meer, denk ik, wat, wat klein maakt. Dat je ziet, hé, hey, ik mag meespelen, maar ja, er zit gewoon een grote regisseur achter. En dat is gewoon iets wat, uh, ja, toch ook wel uh, voor jezelf, in ieder geval als ik daar loop... En over één of twee maanden loop ik daar weer... Met, met ook trouwens een andere afdeling van jullie, van de EO, om daar te filmen. Mm -hmm. En, en eh, ja, dat, dan heb ik altijd dat het eh, indruk op mij maakt... en dat ik denk van joh, twintig jaar geleden stond hier nog niks op deze berg... en nu is daar een heel kinderdorp, lopen daar kinderen, mensen, personeel, rijden, auto's, er, er gebeurt van alles... En vinden kinderen daar een tehuis? En ja. dan denk je, ja, hoe is het mogelijk? Dat ja. heeft gewoon ja, handenvol geld gekost. En het is er gekomen, terwijl we niks hadden. Nee. Ja. Ja, dat is toch bijzonder inderdaad om terug te kijken. En dat staat dus ook in jouw boek, wat, wat binnenkort uh, gepresenteerd wordt. Precies. Ik kom ja. er zo bij je terug, uh, ja, Pieter, Pieter Punt over Bolivia. Gert de Goeie in Indonesië hangt ook aan de telefoon. Uh, Gert, ik heb zojuist al even met jou gepraat over jouw predikantschap en docent zijn. En uh, eerder hebben we al een keer ook gesproken over de preekvoorbereiding. Daar ben je ook uh, steeds mee bezig. En ja. to, toen vertelde je me ook dat je wel eens moeite had met, met het vertalen. En uh, toen zat ik daar later nog eens over na te denken. Toen dacht ik, is het wel eens voorgekomen dat jij uh, bijvoorbeeld iets hebt vertaald? Jij vertelt het vervolgens in het Indonesisch en dan is, heeft dat een hele andere betekenis. Um, bij mijn weten zo niet. Ik merk wel nu met... Uh, College geven, dat doe ik ja, dat, of niet uit de losvondsen, ik bereid het voor, maar goed dan ontstaat vaak een dialoog ook al verstreken met studenten. Uh, Oké, okay, dan, dan maak ik nog wel eens fouten waar <laughs> ze ook over moeten lachen of dat ik ja, woorden verkeerd vertaal, denk ik, oh ja dit, betekent, ja, dit betekent iets heel anders. Uh, maar met preken, ik schrijf ze, was ik in Nederland ook, ik schrijf ze helemaal uit. Eerst in het Nederlands, dan vertaal ik dit in het Indonesisch. En ik loop altijd even met een van mijn collega's door. Ik zeg gewoon: oh, ik moet zondag spreken. Kun je even naar kijken? Zitten er geen uh, stommiteiten of echt uh, domme blunderen? Een beetje denk ik dat ik daar, uh, daar. hoe moet ik zeggen? de mist in ga. Met gebeden is wel weer wat anders. Die, die schrijf ik ook op, maar die, ja, die, die schrijf ik vaak op zaterdagavond. En dat vertaal ik ook zelf. En dan krijg ik na de dienst mensen wel eens van, hey, uh, met gebed bedoelde je dit of dat. Dus dat ik niet altijd even helder ben. Okay, dus met de taal yeah, blijft, yeah. Wel, uh, ja, blijft wel uh, zoeken en proberen. Maar goed, dat, dat, dat, dat, dat, dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. Yeah. Uh. En ik merk wel, ik vinden mensen ontzettend, uh, de toratja's hier ontzettend koelant en mild. Uh, volgens mij vinden ze het gewoon allemaal, uh, of het is allemaal heel mooi dat iemand probeert een blanke probeert in uh, Indonesische taal uh, te preken en dat uh, ja, mensen hebben ontzettend veel, hoe moet je zeggen, krediet geven ze je, mensen nee. dus vinden het ook niet erg als je fout maakt. Nee. Uh. Nee, ze, ze waarderen dus het ook dat je er op, energie nou, in steekt. Ik denk, wel, ja, Jammer dat ik fouten maak, ik moet nog ja. veel leren. Maar aan de andere kant, uh, ja, ook studenten die vragen, ook zeggen, corrigeer me maar uh, als ik wat verkeerd zeg. Alleen ja. maar goed, daar leer ik ook weer van. Ja. Ik heb op je web op... Met, uh, Ja, ik, misschien heb ik veel blunders gemaakt, maar dan zijn de <laughs> mensen ook wel weer zo vriendelijk of attent om, uh, om het niet te zeggen. <laughs> Nou ja, ik, ik kan me voorstellen, het zou, het zou natuurlijk een heel bijzonder moment zijn, of een uh, ook wel grappig moment, dat opeens je zegt iets en de mensen schieten er allemaal in de lach. Dat, ik dacht, nou, het zou, zou best wel eens voorgekomen kunnen zijn. Ja, ja misschien meer met de uitspraken van mij, dat, uh, maar met, met woorden, of, ik kan me zo niet herinneren. Nee. Ja, nee. Nee, even iets anders, Gert. Um, ik, ik, heb, vast... ik heb op je weblog ja. gelezen dat je uh, ondanks ook op reis bent gegaan. Je hebt een stagiair bezocht. En ik vroeg me af, hoe reis jij nou het liefst door Indonesië? Een groot land. Wat is nou voor jou het vervoermiddel waarvan je zegt, ja, dat, dat is ideaal? Um, nou zo, ja, zoveel reizen we, reis ik zelf nog niet. Uh, tenminste, als we als gezin. Uh, we hebben hier een auto, dan zijn we toch wel een beetje gebonden aan de, aan de redelijk goede wegen. Nou, we moeten uh, binnenkort moeten we naar uh, Jakarta. Even, er is een nieuwe regeling van de EU-paspoorten, dat moet veranderd worden. Nou, dan gaan we, dan rijden we eerst zelf met de auto naar Makassar en dan stappen we op het vliegtuig. Ik bedoel, dat is dan het uh, snelst. Nou, en hier zelf, uh, ja, in Rond de Pau, uh, daar fiets ik. Er uh, zijn weinig fietsen, maar gelukkig dat. En dan kon ik een uh, redelijk stevige fiets kopen. En Elisabeth heeft er ook een. Nou, dat is wel opzienbarend want het, mensen, zijn niet zo, uh... mensen fietsen hier nauwelijks. Meestal mm -hmm. hebben een brommer. Snap mm -hmm. ik ook wel, omdat het allemaal heuvelachtig is. Mijn randpouw zelf ligt in een dal. Uh, dus ik breng de kinderen op de fiets naar school. En uh, dat vind ik wel het makkelijkste. Dat doe ik ook graag, zijn we ook uh, ja, in Nederland ook zo gewend. Uh, nou, Inderdaad, vorige week hebben uh, we een student bezocht. Uh, eerst met onze eigen auto geprobeerd, vorig jaar al een keer, maar de weg, de weg was zo slecht. Ik, ik was echt bang, ik rijd mijn eigen auto kapot met alle gaten en uh, stenen en het was een gehobbel. Dus toen zijn we vorige week geweest met een uh, terreinauto van het synodekantoor. Uh, ja, daar stel je op in. Reizen is, als je echt de, ik echt de mensen, de studenten op hun werkplek bezoekt of collega's, ja, dat kost heel veel tijd. Uh. Ja, en ik maar... overweeg ook wel om een, uh, toch om een motor te kopen. Uh, nadeel is van, uh, ja, er kan er één mee, één van de kinderen zou mee kunnen, terwijl we het ook wel leuk vinden. Uh, vinden studenten trouwens ook leuk als ze met het hele gezin komen. Vinden mensen daar ook in de zitten ontzettend leuk om uh, Blanken te ontmoeten. Maar goed, de reizen is, uh, met onze eigen, is zo moeizaam. Met een motor gaat het vaak sneller dan met een auto. Uh, met een motor sling je, ook okay, tussen de stenen door, tussen de gaten door. Ja. En uh, ja. als ik ja, alleen op bezoek ga, dan uh, is het misschien toch handiger om uh, met een motor te gaan. Ja. En je zit op dit moment ook ja. in, het, in het regenseizoen, heb ik begrepen. Je hebt ook veel te maken met regen, ook aan het einde van de dag, vertelde je al eerder. Uh, ja, ja. En, en je bent dus naar die uh, collega toegegaan, die stagiair, en toen heb je vervolgens met een andere auto moest je daar naartoe omdat het, er lag ja. gewoon zoveel water dat je met je eigen auto eigenlijk uh, de, daar niet naartoe kon komen. Nee, nou, uh, er nee, zijn een paar uh, hier in, uh, misschien in Bolivia ook wel. Uh, maar er zijn een aantal goede, de doorgaande wegen zijn over het algemeen redelijk. Maar uh, ga je van de doorgaande weg af op, uh, naar de kampongs, naar de, naar de dorpjes of naar het platteland op? Nou, dat, soms zijn ze geasfalteerd, maar ze zijn al, uh, sommige wegen zijn jaren niet onderhouden. Dus er zitten enorme gaten in. En heel veel wegen zijn gewoon. Dus als je ja als het in het regen is het modderpoel, Nou, mensen reizen hier ook bijna allemaal. Mensen uit de Campings reizen allemaal per vrachtwagen. Je hebt die vrachtwagens met open bak. Nou dan zie je gewoon als mensen naar de dorp moeten of naar de, de stad als ze naar Ramtpau willen, ze pakken stappen achter in de bak van de vrachtwagen en zo reizen ze. Want alleen die vrachtwagens die kunnen door de modder uh, ploeteren, maar gewone auto's rijden zich daarin vast. Uh, ja. Ja, en dan nog iets uit, de, uit het nieuws wat ik... Gelijk ja, de meeste mensen hebben een, Wat zeg je? Gelijk iets wat ik uit het nieuws eventjes wil meepakken. Ik begrijp ook dat er wat gedoe was over de benzineprijs hè, in Indonesië. Ja, er zijn vorige week of twee weken geleden... ...waren er vrij veel demonstraties in Makassar, ook in Jakarta. Vooral door studenten. Uh, de regering overwogen om de benzineprijs te verhogen. Sinds wij hier zitten is die prijs rond de 4500 roepia ...ongeveer 50, 50 cent. 50 cent voor de dat benzine. Dat is al twee jaar zo. Ja. Nou, ik denk de regering heeft geld nodig, dus we willen de prijzen verhogen... Nou, studenten zijn er toch tegen... Ja, die rijden allemaal brommetjes, dus die hebben, ook, uh, die hebben ook benzine nodig. Heel veel studenten zijn er tegen in opstand gekomen. En in ieder geval is nu, naar mijn zegt, een maand uitgesteld. Het zou 1 april ingevoerd worden. Ik hoor nu, of lees nu, dat het 1 mei zou worden. Anderen zeggen alweer, uh, het is van de baan. Maar goed, dat moeten we maar afwachten. Maar blijkt wel, uh, verbaas ik me nog over, dat studenten toch wel heel veel macht hebben. Misschien ook een aantal jaren geleden waren ook... of Misschien al tien jaar geleden ook uh, vrij veel demonstraties van studenten. Toen is ook de regering... Uh, Ten val gebracht. Uh, dus misschien dat de overheid ook wel bang is van. hé, hey, als alle studenten zich weer verzamelen. en in opstand komen tegen ons. dan. Uh, nou, dan is onze. Uh, onze positie ook erg kwetsbaar geworden. Dus misschien dat de regering daarom wel even pas op de plaats heeft gemaakt. Uh. Ja, ja, dus het ja. is dus, dus nog eventjes afwachten. wat er gaat gebeuren met die benzineprijs. Maar het is altijd ja, nog ja. goedkoper dan in Nederland. Want ik heb even gekeken voor je. en dat is het ongeveer 1,78 euro voor 1,95 euro. Ja, dus heerlijk. Kom op naar Indonesië, herder. <laughs> ja. <laughs> ja. uh, Gert de Goeie in uh, Indonesië, ik, uh, de, de tijd zit erop. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Graag en uh, ik wil bij deze ook zeggen dat een link naar jouw website ook staat op de website eeuw.nl. Dit is de nacht. Ik wens jou een prettige dag vandaag. Eet smakelijk voor zometeen. Ja, jij wil terug straks. Ja, dankjewel en graag tot een uh, volgende keer. Dat is goed, oké, okay, vriendelijke bedankt. Mm. Dag, Gert. En tot slot uh, praat ik nog eventjes door met uh, Pieter Punt. Uh, contacten in B Bolivia, 20 jaar daar gewoond. En uh, woont op dit moment in Nederland. Uh, Pieter Punt, uh, zaken die in het nieuws spelen in Bolivia. Kan je er kort wat uitlichten? Ja, er zijn, uh, je noemde straks al uh, iets over die nationale parken. Uh, een, een moeilijk... Het probleem, het laatste, dat speelt niet alleen nu maar al langer, al een jaar zeker, is dat er, uh, de regering ergens een grote asfaltweg doorheen wil trekken. En dat is dan ook een natuurgebied, uh, enerzijds ongerepte natuur, maar ook een aantal indianenstammen die eigenlijk nog in vrij ongerepte situaties leven. En uh, daar is dan, uh, ja, uh, zeg maar die weg is voor een groot deel klaar. Maar een aantal stukken daarvan hebben de indianen eigenlijk ook gezegd... nou, we willen dat niet. Nee. En nou, dat geeft dan een hoop druk natuurlijk. En een halve weg heb je ook niet zoveel. Dus nou, daar geeft dan politiek... en, en, en wegen aanleggen is een hele dure uh, grap... Dus eh, nou, dat geeft veel eh, onrust. Enerzijds wil je economisch groeien en, en goede wegen hebben en anderzijds wil je toch ook weer een aantal dingen beschermen. Dus dat, dat, die conflicten die zie je zich afspelen in de verschillende belangengroepen in, in de politiek. Uh, ja, uh, dat is eigenlijk toch ook wel een beetje normaal dat er een politieke hele grote verdeeldheid is. En is, is niet om dit soort zaken een, een, een, uh, een protest, dan is het om de benzineprijzen bijvoorbeeld. Bij ons kun je ook heel goedkoop je tank nog volgooien. Maar is het ook zo erg dat uh, in die zin dat de prijzen zo laag zijn dat uh, in het land zelf dat de. ...bij de buurlanden ontzettend veel smokkel ontstaat. Omdat bij de buren in de andere landen, Peru, Chili, zijn de prijzen veel hoger. Aha. Dus, dus uh, uh, de regering die importeert dieselolie uh, uh, en, en die doet daar een hoop subsidie bij... Uh -huh. uh, ...om dat te kunnen betalen. En die verkoopt het dus heel laag in het binnenland. En, en dat, ja, dat kopen mensen groot in en die schuiven dat weer over de grens. Dus nou, da da daar zie je processen die, die Bolivia eigenlijk niet lang vol kan houden. Want ja je zult je een beetje aan je buurraag moeten passen. Ja, ja zeker. Ja. Dus dat zijn zaken die er spelen. Voor de rest uh, heb je binnenkort dus je boekpresentatie, uh, je die jubileumboek. En ja. uh, ik wil je daar ook een, een veel plezier bij wensen. Een mooie dag gewenst. Ja, bedankt. En ik hoop jou graag weer een uh, volgende keer te spreken, Pieter Punt, over uh, Bolivia. Jawel, graag tot de volgende keer hoor. Ja. En bedankt, prettige dag vandaag. Ja gelijk. insgelijks. Dag. En ook meer informatie over de projecten waar Pieter Punt mee verbonden is... is te vinden op de website eo.nl slash dit is de nacht. Zometeen het journaal van 6 uur met Martijn van Beek... gevolgd door het Radio 1 journaal. En ik wens u voor nu nog een hele prettige dag.